Cool, ben aan dus een zit. Uh, ik ben een op mijn kia-afspeech, dus dat is een inkomstje. Of moet ik dan vervolgens constateren dat sommige dat die optreden op ouders altijd nog verzaken. Ja, dat wordt dan wel uh, een discussie bij moeizaam. Een beetje humor af en toe helpt, Zeker als het gaat om uh, onderwerpen die uh, heel belangrijk zijn. Uh, maar waarmee je ook af en toe even met de voeten op de grond moet staan en uh, de realiteit van zaken zien. Uh, we gaan het als al volgt doen, heb ik begrepen. Ik kijk even naar uh, uh, de spreekstalmeester. Uh, ik geef even een korte inleiding over een aantal zaken uh, van het uh, beleid. Uh, wat we nu willen gaan voeren op het gebied van hoger onderwijs. Uh, en dan gaan we een aantal items bijlangs. Waarbij jullie vragen kunnen stellen. Uh, ik ook hopelijk een, een antwoord uh, uh, daarop kan geven. Voor de discussie met elkaar aan. En dan uh, is de tijd nu ook weer zelf bijna we uh, zo door te hebben. In de context, die wil ik even schetsen. De context is natuurlijk uh, de economische situatie uh, niet alleen in Nederland, maar in Europa en in de hele wereld, maar met name ook uh, in de westerse wereld. Uh, een context waarbij uh, we zien dat uh, uh, het op de top leven, laat ik het maar even zo hard noemen, uh, een eindigheid heeft. Uh, Griekenland, Portugal, Ierland zijn de pleklante de, de voorbeelden. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het uh, bij op de op de roepen ligt. Uh, het kan dus niet langer dat wij veel meer uitgeven dan dat we als land binnenkrijgen. Daarom heeft het kabinet zich voorgenomen om uh, het begrotingstekort uh, kort terug te brengen. Overigens, uh, met 18 miljard euro we aan de Dat is overigens nog niet het volledige begrotingsdekort. Dus ook het volgende kabinet. Het zal nog weer naar de stap moeten zetten. We willen het huishoudboekje op nul kunnen sluiten. Ik moet realiseren dat we op dit moment zo'n 11 miljard euro per jaar uitgeven aan alleen rente op onze staatsschuld. Nou, dat neemt met uh, uh, het tekort dat we nu hebben, zo'n uh, zo uh, 35 miljard per jaar komt erbij. Neemt de 5, neem rente ook met een miljard per jaar toe. Uh, en dan maar hopen dat de rente niet stijgt. Want we zitten nu op een historisch laag. Die op het moment dat de rente zou stijgen naar niveaus zoals uh, volgende 1978. De woningmarkt voor uh, Als het naar die rentes niveaus zou stijgen, dan zou de uh, betaling aan rente uh, over uh, 35 miljard euro per jaar ingaan. Dan kunnen we een heel onderwijsbrot van betalen. Nu is het 11 miljard en dat willen we dus eigenlijk uh, naar beneden brengen. Uh, en in ieder geval stabiliseren. Dat is de eerste stap die dit kabinet wil zijn. Ondertussen willen we ook nou, een aantal veranderingen in het onderwijs uh, in brede zin en uh, hoger onderwijs gaan we een specifieke vragen over hebben, uh, aanbrengen. Uh, en hoe doe je dat als je, als je 18 miljard moet gaan bezuinigen? Nou, uh, dat doen we door in de onderwijsbegroting uh, maatregelen te nemen waarmee we aan de ene kant geld genereren En aan de andere kant uh, wordt dat geld ook weer teruggeïnvesteerd in het, onder-, in het onderwijs. Als uh, uh, we het bekijkt. bekijkt, we kijken naar het postje intensiveringen en het postje uh, uh, ombuikingen. En dan zult u zien dat die elk jaar exact gelijk zijn. Dus uh, er is een brede discussie geworden in de campagne. De Volkskrant uh, beschreef het uh, zaterdag uh, volgens mij uh, uitstekend. Uh, ja, er is veel ophef over uh, uh, uh, ombuigingsmaatregelen. Uh, Begrijpelijk, want ombuiging doet pijn per definitie. Maar het is niet zo dat die ombuigingen bijdragen naar 18 miljard. Die ombuigingen komen weer terug in het onderwijs. Bijvoorbeeld. Twee maatregelen die nu op dit moment uh, in de belangstelling staan. De maatregelen, Nou, overheffing, uh, uh, zelfs ook kaart hebben allemaal genoemd. Uh, uh, daar uh, genereren we zo'n zo 370 miljoen euro mee. Die vervolgens uh, wordt vrijgespeeld om de veermanagenda. De uitkomst van de commissie-veerman die allerlei stelselwijzigingen voorstelt voor het hoger onderwijs. Kijk, ik ga het met in. Om die te kunnen vervolgen. Passend onderwijs. Uh, daar heeft de minister een pad in geschreven moeten ondergaan. Uh, ook daarvoor, uh, uh, ook dat geld gaat weer terug naar uh, in, in, uh, investeringen in het onderwijs. Waar zijn die investeringen? Uh, bijvoorbeeld op het gebied van leraren. voor nog naar de investeringen. Alle uh, rapporten wijzen uit: goede docenten uh, is, is kernpunt van goed onderwijs. Daar uh, investeren wij. Uh, ook weer extra op. We, we gaan nog door met het geven van het kabinet. Uh, heeft uh, heeft uh, in gang gezet, het plan leerkracht. En daarbovenop investeren we nog een paar miljoen extra. We investeren in het MBO, we investeren uh, uh, uh, in kwaliteitsbekostiging uh, op het, uh, het uh, hoger onderwijs. Uh, daar staat ook uh, zo'n kleine drie miljoen voor klaar. Uh, voor Alleen dat moet eerst dus wel elders gevonden worden. Ja. En we hebben als kabinet afgesproken dat we pas uh, gaan uitgeven, maar dat we een bezuiniging hebben binnengehaald. En dat betekent dat we eerst pijn hebben en dan uh, de vreugde. Uh, en op het algemeen heeft de pijn meer aandacht dan de vreugde. Wat beogen we? Uh, niet om te bezuinigen, om te bezuinigen, dat we duidelijk zijn. We beogen omdat het geld op vrijkomt een aantal zaken te, in gang te zetten die uh, het hoger onderwijs naar onze mening klaarstopen voor het komende 20 jaar. En daar is de commissie Vierman, Kees Vierman, zijn commissie, uh, een heel belangrijke leidraad in. En dat paast daaruit. Ten eerste vinden we dat we naar een situatie moeten, uh, uh, of dat we af moeten van een situatie, zoals die ontstaan, is nu een enorme waaier aan opleidingen. En dat is meestal veroorzaakt door uh, het kostensysteem dat we in Nederland hadden het kostingssysteem wat feitelijk universiteiten en hogescholen betaalt naar raad door van het aantal studenten wat aanwezig is. En ik zeg altijd, als je betaalt voor het uh, aantal studenten, dan krijg je kwantiteit. Als je kwaliteit wil, moet je op basis van een aantal betalen, omdat je een ander systeem gaan bezitten. Uh, gaan dus het is ook niet een verwijt naar de onderwijsinstellingen dat ze het hebben uh, uh, gedaan. Het is, het is een, een ja, pervers gevolg van een uh, systeem uh, zoals het er was. Mijn, uh, ik heb bijvoorbeeld de Economie ook zelf gestudeerd op, op de handhoogschool. Uh, die opleiding bestaat tegenwoordig van 16 deel uh, deeltubietjes met allemaal hun eigen overheid, met allemaal hun eigen wetgevingscampagne. Uh, Wat wij dus willen, is weer een, een, een veel grotere bundeling van uh, opleidingen, met name in de bachelor fase. Als je een BAMA-systeem hebt, zoals we in Nederland hebben ingevoerd, een volwassen bachelor- master-systeem, heb je eigenlijk uh, een de waar je veel bredere wetsen hebt en specialisatie specialisatie plaats in de master. In Nederland is het eigenlijk net andersom. We hebben een, een veelheid aan bachelor we, we hebben niet de markt opleidingen, dat is heel gek. Dat zou net nog zo moeten zijn. Dus daar gaan we uh, op, uh, op sturen, daar zal het nieuw kostensysteem heel belangrijk in zijn. Uh, ook de profilering van de universiteiten en hogescholen gaat belangrijk zijn. Uh, we hebben toch, als ik even naar de universiteiten alleen kijk, uh, en ik laat even naar uh, de over universiteit, want ik heb echt een specifiek profiel uh, aan de kant liggen, dan zijn er eigenlijk. Alle universiteiten richten zich uh, te veel op dezelfde zaak. Ik noem altijd maar als voorbeeld: we hebben uh, op dit moment in Nederland 40 uh, studenten ingesteld op, uh, op thuis. En dat geven we aan 6 universiteiten. Met 40 uh, uh, studenten mag je afvragen of het zo is dat dat op zes universiteiten uh, geven. Uh, ook daar zal een bundeling moeten plaatsvinden. Dus de universiteiten moeten gaan profileren, zoals dat de coördinator heeft gezegd. Ik moet het eigenlijk specialiseren. Waarbij we dus zeggen, wij gaan een aantal gebieden. Daar gaan wij ons met name op richten. Uh, daar moet natuurlijk dat ook, ook, ook binnen een klein land als Nederland ook een afstemming op zijn, want niet iedereen voor zichzelf richten. Groningen is al bijvoorbeeld een, een kant opgegaan. Die zijn bezig dus met, met, met healthy aging, zoals dat ze uh, in goed Nederlands heet, het gezond ouder worden. Uh, en die zijn bezig met uh, uh, energie. Dat zijn de twee sfeerpuntengebieden waar gijs op richten. in uh, en dat is goed, dat zijn die eerste stappen. Maar het is niet alleen genoeg dat je zegt, we specialiseert op bepaalde zaken. Dat betekent ook dat je aan de achterkant moet zeggen dat je een aantal dingen dus niet gaat doen. En daar ligt altijd een pijn. Iets extra gaan doen, dat vindt iedereen altijd wel leuk. Uh, dingen afstoten, dat is de pijn. We zullen we naartoe moeten dat we niet overal hetzelfde doen. En dat betekent dus ook voor studenten, maar ook voor docenten, uh, dat we een herbekrakeling van het Nederlands onderwijsveld op van het hoger onderwijsgebied land op Niet alleen... In Specialisatie op het gebied van welke onderwerpen kiezen we. Er zal ook specialisatie, want er zal ook een differentiatie moeten uh, plaatsvinden uh, in hoe opleidingen zijn opgebouwd. En dat met name op, uh, in, het, uh, in het HBO, in het hoger uh, onderwijs. Het HBO is eigenlijk nu één grote bal waarin alle mensen, op dezelfde, alle studenten op dezelfde manier ingepakt worden. Of je nou van een mbo afkomt, of van een HAVO, of van een VWO, of uh, uh, teruggevallen vanuit uh, uh, het, uh, het WO. Iedereen heeft dezelfde vierjarige uh, opleiding op de HBO. En dat is heel gek. Dus wat we daar uh, willen gaan doen is veel differentiatie. Er uh, komt een associate degree, een kort programma van twee jaar. Uh, eigenlijk specifiek geschreven voor met name de namen MBO-studenten. Uh, uh, uh, uh, die nog wel zich hoger willen opleiden, maar geen zin hebben om een vierjarige maat te beginnen. Die gaan we invoeren. Voor VWO studenten gaan we uh, de vierjarige wettelijke Terugbrengen naar een jaar bachelor, waarbij we ook de mogelijkheid hebben gecreëerd om binnen het beroepsonderwijs een wat wij noemen professionele formatie te gaan volgen. Uh, Zo'n uh, 20 jaar geleden uh, ging een, een, een kleine 30% van de VWO's naar het HBO. Dat is nu nog 9%. Dat niet omdat ze de, de, de, de universiteit zo zoveel uh, beter zijn gaan vinden, maar met name omdat ze het HBO steeds minder aantrekkelijk zijn gaan vinden. Uh, en dat is een heel slechte mensen. Want niet al die VWO's zijn wetenschappelijk georiënteerde studenten. Maar die gaan naar, het, naar de universiteit omdat ze het maximale willen halen uit een VWO-diploma. En op dit moment is de indruk daarbij dat dat een universitaire opleiding is. Eigenlijk is het HBO een beetje geworden in de beeldvorming tot, wat ik noem hoger onderwijs B. Tweede ras klinkt misschien nog negatiever. En dat is onterecht. Want. Waar het om gaat is dat het HBO, de B, gaat om, gaat om beroepsonderwijs. Dat zijn praktisch ingestelde studenten die worden klaargestoomd voor, voor, voor een professie, voor een, voor een beroep. En het WO, de B staat voor wetenschappelijk onderwijs. En daar moet een koppeling plaatsvinden tussen wetenschap, tussen onderzoek en het onderwijs dat gegeven wordt. En beide zaken zijn verwaterd in het huidige systeem. Wat we willen is dat de universiteiten veel sterker de koppeling aanbrengen met onderzoek. Dat kan dus niet met uh, opleidingen waar je een serie voor uh, uh, uh, in één keer naar binnen krijgt. Uh, daar heb je per definitie geen gezonde koppeling met, uh, met uh, onderzoek. Uh, en aan de andere kant wil dus het dus dat HBO weer veel aantrekkelijker wordt doordat de studenten die eigenlijk uit zijn op worden uh, uh, wat praktisch opgeleid worden, dat die een aantrekkelijk aanbod krijgen. Uh, bijvoorbeeld vanaf een VO, een bachelor, met een uh, master of een professie gericht is. Om al die zaken voor elkaar te krijgen, uh, moet het dus ook geschoven worden met geld. En daarom nemen wij dus ook de uh, ontbuikingsmaatregelen of de bezorgingsmaatregelen, hoe je dat wilt noemen, uh, die, we, die we hebben genomen. En wij vinden dit altijd belangrijk om daarmee de kwaliteit van de diploma's in Nederland uh, te garanderen. We hebben te veel zaken op dit moment waarbij uh, de kwaliteit van de diploma's in het geding uh, is. En als er nou één ding slecht is voor het onderwijs en voor de studenten die onderwijs volgen. En zelfs over de studenten die onderwijs al gevolgd hebben en nu al jaren op het werk zijn, dan is het dat een discussie ontstaat of een diploma van een bepaalde instelling, laat staan als het een op ontstaat, eh, eh, onder druk ontstaat. Als het diploma niet meer onomstreden is, dan hebben we echt een probleem, want dan gaan werkgevers eh, in een steeds internationale arbeidsmarkt niet meer naar, Nederland, eh, naar Nederlandse studenten kijken, maar die gaan gewoon over de grens kijken. En dat moeten we niet hebben en daarom moeten we nu uh, uh, het beleid opzetten. En daarom was uh, uh, uh, denk ik voor het rapport van de commissie Veerman heel belangrijk. Uh, wij zijn uh, uh, uh, ook aan het kijken naar het accreditatiestelsel. Het accreditatiestelsel uh, is de inverborging de van de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs. Uh, dat is ook goed, is uniek in de wereld, uh, maar accreditatie is toch vooral iets wat vaststelt of een opleiding gegeven mag worden. Het is een, een basistoets of de kwaliteit van de opleiding zodanig in elkaar zit dat je daar vertrouwen in hebt. Het is wat anders dan toezicht. Dus wat ik ook de komende tijd met uitwerkingen zal komen, is hoe kunnen wij het toezicht op het onderwijs vanuit de onderwijsinspectie in combinatie met het accreditatiestelsel beter eh, worden. Om ervoor te zorgen dat er ook eh, onafhankelijk wordt vastgesteld dat de uitkomst. Van de studie, ook datgene wat je als student en als maatschappij van mag uh, verwachten. Ook dat hoort bij een volwassen stelsel van checks en balances uh, wat wij uh, willen gaan neerzetten. Dat zijn enorme veranderingen. Dat zijn veranderingen, uh, dat zal ook iedereen uh, wel herkennen, die niet in deze KWS-periode zullen worden afgerond. Wij gaan uh, de, de wissels nu omzetten. En dat zou betekenen dat we een opvolger van mij waarschijnlijk de volgers van mij. Uh, uh, ook hier nog mee bezig zijn, want alleen die profilering en specialisering van universiteiten en hogescholen brengt ons met zich mee dat het een enorme omslag is. Dat studies uh, uh, uh, bijvoorbeeld afstoten naar nou, andere plekken overbrengen, samenwerken van de universiteiten. Uh, je ziet bijvoorbeeld in Amsterdam, nu de, de, de hogescholen in Amsterdam, de universiteit van Amsterdam en de vrije universiteit echt verder gaan samenwerken. Dat zijn goede ontwikkelingen. Uh, uh, je ziet dat uh, bijvoorbeeld Leiden, uh, Rotterdam, en delft gaan uh, van samenwerken. Dus dan kun je gewoon een master op één plek volgen van de drie universiteiten samen. Uh, Bachelor staat op de politie Utrecht en Maastricht. Maar Utrecht en Eindhoven, we hebben dat afgesproken. Dus de, de, de, de, de beweging die ik had gezegd heb, voordat is, zijn we echt vele jaren verder. Maar het is wel essentieel belangrijk. Dat we die omslag maken we dus daarmee de kwaliteit van de diploma's uh, en van het grote onderwijs de die het zit, uh, te borgen en klaar te voor de komende 20 jaar. Dat is de uitdaging waar we staan en dat is de uitdaging die ik onderweg mij heb genomen. En dat is het afdeling verhaal waar ik wil houden. En dan komen we vast omvang mm. zo vragen over de meeste onderdelen ervan. Dank u wel voor de eerste uh, toelichting. Um, hoe graag ik dat doen de vragen die nog gesteld worden uiteraard. En we hebben het wel een beetje in kralen gehad, dus we moeten steeds van hond naar her gaan. We hebben punt voor punt dat we bij de hand lopen. En we begrijpen natuurlijk dat we veel natuurlijk ook voor de zeldzaam tax. We moeten voor de studenten werken, waar ze ook extra tijd voor hebben. We willen ook onderwerpen de kans geven om ook gewoon bij de hand te lopen. Um, waar ik eigenlijk op beginnen het begin tekort, waar we net al een beetje voorbij gaan maken. Uh, voorbeeld van de Duitse uh, de, de docenten werd aangehaald. Uh, hoe erg is het moment? Hoe schrijnend is het? Ja, op dit moment hebben we uh, eigenlijk geen probleem met leraar tekort. Uh, maar dat heeft ook te maken met uh, de economische dienst waar we in zitten. Uh, dan is de arbeidsmarkt, uh, uh, ja, de alternatieve arbeidsmarkt, laat ik het zo zeggen. Uh, minder aantrekkelijk voor studenten, misschien kiezen voor leraarschap. Minder uitstroom van docenten uit het vak van leraar. Uh, maar dat is, dat, dat is wel een beetje tijdelijk uh, rijkdom, laat ik het zo zeggen. Want de verwachting die wij hebben is ook dat als de uh, economie aantrekt uh, dat dan toch ook weer uh, leraren bijvoorbeeld uh, gaan kijken naar andere banen. Uh, dus dat dan, dan gaat dit, met name de VO, uh, in het een onderwijs, daar ook een grootste groen leraren vlak voor hun pensioen uh, staat. Uh, en dat is ook waar wij bijvoorbeeld het plan uh, de leerkracht, wat we het voor het vorige kabinetje ingezet, voortzetten en daar wat extra zaak bovenop zetten. Uh, de universitaire lerarenopleiding versterken. Uh, de van de, van de versterken, de kwaliteit van de tweede graaf lerarenopleiding versterken, uh, de kwaliteit van de paar is versterken. Om maar een kopje noemen, uh, vanaf, vanaf 2011 uh, dit jaar, dus vanaf september dit jaar, alle studenten die dan beginnen aan tweede PABO, uh, met een tweede graad lerarenopleiding of een paar werken met een nieuw systeem waarbij alle kennis is vastgelegd die ze moeten, moeten gaan, gaan genereren. En waarbij ook aan het eind van hun studie, 2015 16, uh, zo zij uh, uh, uh, landelijk examens dus moeten af kan leggen, uh, waar de, de kennis en kunde van de betreffende studenten wordt uh, toest. Uh, omdat uh, ja, uh, leraaropleiding is het begin van uh, elke volgende cyclus aan studenten, ging namelijk op, uh, op het primair onderwijs. En als je leraren niet van onvoldoende niveau zijn, dan weet je dat je daarmee weer creëert dat kinderen die zij gaan opleiden ook weer van voldoende niveau zijn. En die zegt, we willen we doorbreken en dan beginnen we dus in september van dit jaar. Daarmee, en dan kom ik heel op aan het daarmee ontstaat ook een situatie dat het vak van leraar ook weer aan aanzien weet. Uh. Ik heb altijd heel onterecht gevonden dat uh, rond uh, ja, uh, de Paabo's een enorme, uh, ja, uh, een uh, beeldvorm ontstond uh, van Pabo's is één droevendal. Dan vonden de Paabo's niet zoveel aan doen. Dat heel veel mensen zakken voor regen en taalvoets. Lekker op de paroers waren heel veel bezig. Want die gingen namelijk zeggen, ja, we zien dat het op niveau is. Dus wij gaan daarvoor corrigeren. Daar zijn zij op afgekreken terwijl eigenlijk het probleem in het uh, vermerende onderwijs uh, zit. En ook dat wordt aangepakt, dan komen we aan het eind van het basisonderwijs. Die iedereen kent cito -druis. die is nu nog uh, uh, vrijwillig, zeker niet vrijwillig. Maar uh, wat je ziet, is dat de kracht van de leerlingen niet beter van de cytoes. En dat zijn vind je nog een toevallig? Is. Ja, eigenlijk weet ik wel. Nou, dat vind je toeval? Dat zijn altijd de, de, de zwakkere leerlingen. Uh, en ook van die groep leerlingen wil je vaststellen wat nou precies hun eindniveau is. Omdat het van belang is, voor op het VWO waar ze dan naartoe gaan. Uh, ook op het VWO is geen sprake van uh, van, uh, van op het mbo is geen sprake van einddoeting. Al die zaken worden nu ook ingevoerd om uh, in het onderwijs een veel betere bevorming te krijgen van wat komt er aan het eind uit. En wat is dus de instroom van het polijden? Als je als HBO heel veel mbo's binnenkrijgt, die onderzoeken zijn opgeleid op bepaalde uh, aspecten, dan verplaats je het probleem altijd door in de en daar willen we zo een einde aan maken. Eerst vragen zou uh, je. Dus waarom dat jij voor de paar studenten? De mensen die op het gebied van dus de tweede graad leraren, maar ook dus de eerste graad leraren. Een soort staatsexamen gaan invoeren, of zie je verkeerd? Nou, het is niet een staatsexamen in de zin van dat ze met Al in de Rijn worden opgesloten hè, <lacht> en op een gegeven moment een examen moeten gaan doen. Uh, maar het is wel dat er een, een, een, een, een landelijke database komt van vragen die uh, in het eindtentamen, wat ik dan zo zeg, worden afgenomen. Uh, dat zal een hele brede uh, uh, database moeten zijn, uh, als je het op verschillende momenten op verschillende opleidingen doet. Uh, heb je veel meer vragen nodig dan als je op één moment op één plek doet. Dat voordeel het van het volkszetter onderwijs Centraal schriftelijk. Ik bedoel, dat ook iedereen het van dan op verschillende plekken in het land, maar dat is één examen. Uh, dit betekent dus dat je een hele brede range aan vragen uh, en, en, en antwoorden nodig hebt, ook om te voorkomen dat in jaar 2 van de cyclus iedereen keurig de antwoorden heeft bijgehouden en doorgegeven aan de opvolgers. En iedereen dus uh, op basis van de aantekening van, uh, van de, van de, van de huisgenoten de, uh, de, de opleiding kan halen. Uh, en dat we dus op die manier, op die manier dus inderdaad, worden. Uh, om daarmee een, een, een, een hele uh, neutrale, onafhankelijke check te krijgen op het eindniveau van de leraaropleiding. En uh, dat is de HBO-raad, het is niet de eerste graadopleiding nog, dat zijn de universiteiten. We beginnen nu met de tweede graadopleidingen en de PAO's. Uh, en de HBO-raad is bezig met uitwerken van het voorstel. En wij hebben als, uh, als kabinet aangegeven dat uh, het is aan hen. In het borg om de on the, on the, on the, on the zaak te borgen. Maar wij willen daar bovenop een onafhankelijke toets van een onafhankelijk lichaam dat zegt: ja, zoals het opgebouwd is, dat is goed en dat controleren ze dan ook nog nu. Wij wisten kijken of het college voor examens dat kan doen. Die doen het voor het onderwijs. Dat kan niet. En waarschijnlijk zal de n ook daar uh, in een, een aparte organisatie op gaan zitten. Ja, dan heb ik nog even een uh, volgende vraag. En uh, jullie straks wel lichtstijl om mensen die ateneem te nemen of gymnasium uh, de leraar Dat die uh, dus alleen maar mensen zijn die uh, wetenschappelijk zijn opgeleid dus universitair zijn opgeleid of niet, zoals dat vroeger ook was? Nou, dat is voor een, voor een belangrijk deel zo. Uh, uh, dus die verplichtingen, die zijn er wel, alleen ze worden nog niet zo uh, lekker gehandhaafd. Uh, en daarom is dus ook de duizendroep de, de we wel aangedraagd. Uh, wij, dan heeft ook het lerarenregister wat, uh, wat uh, opgezet uh, gaat worden een belangrijke rol in. Uh, dus er komt op termijn een koppeling tussen de bevoegdheid van docenten en ook hun bijscholing, en herscholing en opscholing. Uh, en dat moet vastgelegd worden in het lerarenregister. En als je dat niet doet, dan zul je op termijn ook de onderwijsbevoegdheid uh, verliezen. Maar dan heb ik het over zes tot acht jaar vanaf nu. Uh, maar die lijn wordt ook nadrukkelijk nu ingezet Dat wordt ook gesteund door de lerarenorganisaties, omdat die ook vinden. ...dat het belangrijk is dat degene die voor de klas staat bevoegd is, uh, waarbij je altijd moet rekenen, dat, er zullen altijd situaties zijn van onbevoegde docenten. Dat heeft namelijk te maken dat uh, uh, als, als ik, ik was laatst op school in Rijswijk, daar gaf een geschiedenislerares uh, aderskunde, die was dus officieel onbevoegd. Uh, maar was wel met de bijscholing bezig om de bevoegdheid voor, uh, voor aderskunde te halen. Dat, dat moet altijd kunnen, maar wij, wij gaan wel zeggen als je een jaar onbevoegd voor de klas staat, dan is dat het moment als het een, een tijdelijk probleem, omdat bijvoorbeeld iemand ontslag nodig heeft of, of onverwacht getrokken is, uh, en als het structureel uh, dreigt te worden, dan moet je die bevoegdheid halen, anders is het niet in de Ook op dat is een manier om te zorgen dat de kwaliteit voor de klas wordt. wordt. Ja, U sprak net over uh, internationalisering. Ja. En ik vroeg me af uh, hoe het momenteel staat met de internationale erkenning van de HBO bachelor-diploma's. Wij, uh, in de brief die ik onlangs de Kamer heb gestuurd en de eerste op de commissie Veerman heb ik aangegeven dat we dat probleem nu uh, gaan uh, uh, uh, oplossen. Uh, de titels van HBO en de universiteit worden gelijkgeschakeld. Met die verstanden dat uh, HBO-titels de uh, uh, toekomst van white krijgen. Dus het is de uh, University of Applied Sciences. En uh, daarmee hebben ook HBO-studenten in het buitenland een titel die bekend en uh, erkend is. En hebben ze het ook daar Ik denk dat we dat nu op pro probleem hebben. En in wat voor termijn spreken we dan, dat dat uiteindelijk is opgelost? Uh, nou, ik heb het nu aangekondigd wat ik red voor de komende jaren, dat, dat wil ik niet zeggen. Uh, maar uh, uh, dit gaan we zetten en invoeren. dus het uh, gaat niet lang duren. Nee. Ik heb een uh, volgende vraag, ja. een bachelor of applied sciences, ja. of, of, of applied arts. Ja, wel ja, ja, ja. applied is een toevoeging, je hebt van arts, van sciences. Okay, dat is, ja. dus dat is de, de toevoeging die je krijgt, uh, en je hebt in Zwijssel straks een verschil een tussen research university, wat, wat uh, de buren uh, uh, uh, zijn, uh, en die krijgt uh, uh, applied universities, en dat zijn de hbo's. En dat is ook iets wat je in het buitenland kennen dat is een algemene erkende situatie, uh, en ik vond een 7 jaar discussie dat het wel een keer goed was uh, met die uh, met die, dat neem toe. HBO en universiteit worden er niet over eens. En ik vind het het belang van de studenten dat ze een type op krijgen waar ze ook echt wat mee kunnen in de internationale wereld. En daarom hebben we dat besluit genomen. Nog even een heel kleine vraagje. <coughs> Begrijp je nou goed dat we het centraal schriftelijk gaat invoeren voor het MBO? Er komt een, er komt een schriftelijke eindexamen, niet centraal. Oh. Dus er komt een eindexamen in het MBO, ja. Um, een vraag hierover, dan gaan we uh... De volgende kopje. Uh, nou ja, de Halberg heeft er zelfs straks uitgegeven over gehad. Uh, ik denk ja, dat je had daad... al was, hè? Ja. <laughs> ja. Het geeft wel naam te uh, <laughs> Ik denk dat uh, ja, de vraag die bij de studenten leeft, is dus waarom... Uh, moet het direct eigenlijk met, ja, met terugwerkende kracht, in die zin... voor de studenten die nu al uh, op de uh, belangrijkste zitten... waarom moet het nu al niet worden? Ja. Waar, waarom nu? Uh, ik, ik ga twee antwoorden geven. Uh, uh, er is een financieel uh, uh, element en er is een, uh, uh, een wezenlijk tussen twee principes. Het rechtsgelijkheidsbeginsel uh, en het rechtszekerheidsbeginsel. Ik begin maar even heel, heel, heel plat met het financiële uh, element. Uh, als we kijken naar, naar investeringen die we willen uh, doen in het hoger onderwijs, en niet alleen het hoger onderwijs, maar het hele onderwijs, je moet rekenen dat wij we kijken naar het onderwijsbegroting. Maar primair, voortgezet, eh, onderwijs, MBO, HBO, WO, het zit er allemaal in. En dan is het niet zo af te stemmen dat elk kolommetje op elk moment precies gelijk sluit. De hele onderwijsbegroting moet gelijk sluiten. Dus je zult zien dat bijvoorbeeld in 2012 eh, zit hoger onderwijs in de min. En dan zit het MBO bijvoorbeeld in de, in de plus. En later is dat weer net andersom. Uh, dus dat die nummer dat geef ik toch maar even aan. Uh, maar als je kijkt naar wat willen we als kabinet, dan willen we dus een, een aantal forse zaken bijstellen. Ook in het, uh, het primair voortgezet uh, onderwijs, in het MBO. Uh, en als je maatregelen neemt, zoals het in het verleden op allerlei gebieden gebeurd is, niet alleen op het gebied van onderwijs, maar uh, kijk naar bijvoorbeeld uh, stut, uh, pre vreespensioenen, dat soort zaken. Het waren altijd, op, altijd op, uitgebreide overgangssituaties. Iedereen die, die in een situatie zat, die hoefde niet. En dan alle nieuwe generaties, die waren uh, de klos, want we waren nog beter. Uh, en wij hebben gezegd: ja, dat, dat kunnen we doen. Uh, dat zou dan, als je dat helemaal uh, in extreme zou doorvoeren, dan zou dat inhouden dat heet een cohort Dat iedereen die vanaf september begint met een studie, uh, dan die personen dan door deze regeling in aanmerking komen. En dan kom je in de situatie dat je over uh, nou ja, zo'n vier jaar een klein beetje opbrengst te hebben en met name over de, de, de, de ruim zes jaar de echte opbrengst gaan krijgen. Ja, zou net vinden dat we eerder opbrengsten nodig hebben om die Missie Vierman-agenda door te voeren. En andere zaken in het voortgezet en het MBO-onderwijs. Dus financieel is het ook niet heel handig om dan helemaal te gaan wachten. Dan uh, kun, uh, kun je gewoon uh, ja, uh, niks. Uh, en dan krijg je dus een beweging tussen het rechtszekerheidsbeginsel. Want dat is waar dat veel mensen op wijzen. Uh, uh, ik zeg, spelregels onderweg veranderen. Uh, uh, men wist niet dat toen de studie begon had, dat, et cetera. Dat, dat is één aspect. Dat, dat aspect snap ik ook. Uh, bedoel, als je in als je een studie bent ingegaan. Uh, en je denkt dat je daar, uh, nou ja, maar tien jaar is nu de termijn dat je komen diploma moet halen. Dat de lening uh, wordt opgezet in de gift. Uh, dan is het een omslag. Maar er is ook bij en dan kom ik weer op uh, uh, wanneer je iets invoeren en wat zijn de overgangsregelingen en wie betreft het. En wij hebben ook, niet alleen op dit gebied, over het onderwijs, dat zul je straks ook andere maatregelen zien, zoals ik al net gezegd, wij vinden ook dat we af moeten van de situatie dat eigenlijk steeds de volgende generaties uh, uh, uh, de opbrengst moeten genereren voor problemen die zich nu al voordoen. Dat is het rechtelijkheidsprincipe. En dat blijft er dus weer dus voor dat je zo snel mogelijk invoert. Omdat ook uh, uh, de, de problemen die zich breed in de maatschappij en uh, in het onderwijs specifiek voordoen, ja, ook zich uh, nu al voordoen. En we willen dus niet alleen de toekomstige student uh, laten bloeden, laat ik maar gewoon zo uit zeggen. Maar ook de zittende dus student. Uh, en als het we, dan we, we wel of ook... Het lijkt me niet zwaar zo verhaal zijn. Ik zat daar net al in nou, het <laughs> Ja, ik uh, vraag me af, uh, u zegt uh, anders, als we het nu niet invoeren, hebben we over vijf jaar pas de inkomsten. En nu zat ik zo te denken: een beetje slim student die op de hoogte is van deze regeling, die gaat natuurlijk niet zeven jaar lang studeren. Hij zal wel een gek zijn om dat te doen. Ik kan me zo voorstellen dat er over vijf jaar juist veel minder inkomsten bijkomen van studenten die te lang studeren, want ze zijn ook niet dom. En ik vrees dat wij nu eigenlijk de enige zijn die, we hebben niet meer de keuze om het in vijf jaar af te maken. Heel veel mensen kunnen dat niet of hebben keuzes gemaakt waardoor dat niet meer mogelijk is. En wij zullen nu dus moeten betalen. En de dikke kans dat mensen die van tevoren geïnformeerd zijn over deze regeling, die, die gaan niet betalen. Ja, dus dat is opzichte leuker. Een uh, van de redenen die vaak tegen mij gebruikt wordt uh, in deze discussie is... Dat het uh, dat niet, hm, nou, niet gaat werken. En het lijkt me echt een Het gaat er echt <laughs> <laughs> uh, Dus dat, dat is dat. Nou ja, uh, de waarde ligt van ons beperkt ergens in het midden. Als je ziet naar onze maatregelen, zie je ook dat we een, een duidelijk afnemende opbrengsten uh, op, uh, op de gebied inboeken. Omdat wij ook zien, uh, uh, geloven dat studenten, dat een aanzienlijk deel van de studenten, uh, uh, toch uh, zijn of haar gedrag zal aanpassen. Uh, we laten overleggen dat er, naar ons mening, nog altijd eh, uitgebreide eh, hoeveelheden langs studenten zullen zijn. En je komt, je komt uiteindelijk steeds terug op die kernvraag: van eh, in hoeverre eh, kon je je gedrag beïnvloeden eh, en in hoeverre overkomt je dus iets wat eh, ja, nou ja, je letterlijk overkomt, eh, waar je dus niet op kon inspelen. Nee. Uh, en daarom zijn ik twee dingen. Uh, Nogmaals, eerste uh, is de voor onder, uh, nou, dat er gelijkheid begint te voorkomen generaties, dat is niet ingaan, wat ik net gezegd. En de tweede zaak is ook uh, uh, dat ik uh, a, je hebt, je hebt, nou, de discussie loopt al een, uh, een tijdje, dus je hebt hier geval minimaal een jaar om erop in te spelen. Uh, en het tweede is dat voor welke studie dan ook uh, je hebt een jaar bovenop je bachelor en je hebt een jaar bovenop je master. En, uh, ik ben wel nieuwsgierig naar de keuzes die studenten dan uh, zouden hebben gemaakt in het verleden uh, waarbij zij uh, uh, op basis van die keuzes niet in staat zouden zijn om een studie binnen een redelijke termijn, ik vind dit een redelijke termijn, uh, af te maken. Kijk, dat, dat ook keuzes gemaakt zijn in het verleden, De vraag is alleen of die keuzes uh, uh, betekenen dat het individuele belang van de student in het geding is. Of dat het in het geding is dat je mag verwachten dat de maatschappij voor die situatie opdraait. En dat is waar deze discussie elke keer over gaat. En iedereen alleen deze discussie om te leren, maar die gaat bijvoorbeeld ook een de discussie over het sociaal instelsel. Stel dezelfde de zaken voor: is dus wat mag je verwachten van de student? En wat mag je verwachten van de maatschappij? En uh, uh, een ding wat fundamenteel veranderd is in Nederland, en ik denk dat we dat ook in de gaten moeten houden, is dat daar. Daar waar vroeger veel minder mensen op opleiding volgden, uh, uh, lagen de kostenplaats ook voor de maatschappij dan anders. Uh, ik was ergens in het groot van het van een debat met Jok voor hem, waar iemand in het publiek zei, van het ook in de kool, zelfs, uh, van ja, vroeger was de bakker. Je zei tegen de student van kom op, ik betaal voor je en uh, uh, uh, uh, doe je best. Uh, vroeger was het studeren een uh, uitzondering en daar willen we niet naar terug. Naar, naar, naar uh, maar het was wel een relatief kleine groep die hoger opleiding volgde, waarbij een hele grote groep in de maatschappij feitelijk aan de funding deed. Tegenwoordig hebben we, hebben we 50% van de groepbevolking benaderd die, die hoogse opleiding uh, is. En dat betekent zo dat een veel grotere groep uh, beslag legt op publieke middelen, terwijl de opbrengst van het gebruik van die publieke middelen ook eigenlijk primair ligt bij diezelfde groep, en dat is de omslag die uh, uh, dit kabinet, maar ook niet alleen dit kabinet, want dat betekent het aan de discussies uh, over verschillende oppositiepartijen, die zijn dus een, niet één van de maatregelen, maar die willen dan een, een sociaal instelsel. Uh, ook dat gaat in hetzelfde principe uit, namelijk de gebruiker van het hoger onderwijs, die ook profiteert individueel van de, uh, uh, de, het hoger onderwijs, die een grotere bijdrage laten betalen, om daarmee het systeem uh, in de voeten te houden, want het systeem met zo'n groei van studenten uh, is gewoon uh, anders ook uh, vrij hoezame in de Moet ja, ik daarop je... reageren? Uh, uh, okay. uh, nou, ik denk nog wel een andere vraag, of misschien en... later nog. <laughs> uh, ja, ja, dus, maar ja. wat de reden van de vraag is, waarom ja. je voor uh, deze manier van financiering uh, kiest, terwijl ja. je op de lange termijn nog steeds in hetzelfde draf zit, terwijl je ja. in de langste te staat? Wat doen we met deze manier? Waarom kies je voor de op, uh, oplossing uh, dat je een deel bezuinigt bij de universiteiten en een deel legt uh, uh, bij de langste ja. uh, terwijl Terwijl bezuinigen volgens uh, veerman uh, ook niet in de bedoeling zijn, op de universiteiten. En uh, dat de langste is ingeboekt dat er steeds minder langste virus komen. Dus ja. dan los je het probleem op lange termijn ja, maar je, wat, je, wat je nu ziet is dat je, uh, kijk, er was steeds over bezuiniging en kunt gewoon een verkoudingsbaar. Er wordt een, een deel geld uitgetrokken. Dus je krijgt, je krijgt twee elementen. Uh, de universiteit krijgt nu eerst een, een, een genisch kort. Uh, die wordt via kwaliteits, kwaliteitsinvesteringen vraag teruggesluist. Uh, uh, en je krijgt de, de luxeersregeling op het gebied van studenten. En wat je daar feitelijk ziet, is dat je een verschuiving krijgt van de betaling uh, van, van de student. Wat nu naar de studenten toe gaat, gaat bij de studenten naar en gaat straks naar de instellingen toe. Als je de plaatjes kijkt van de instellingen, de financiële plaatjes, dan zie je. Uh, uh, in 2012 wel het dit, maar daarna stijgen ze door. en hebben ze ook een forse plus naar de toekomst toe. Dus de instellingen krijgen veel meer. Alleen die, die plus, uh, die wij daarin brengen, die is veel gerichter. Die zal via het verkochtingssysteem gaan. daar zullen veel meer kwaliteitselementen en profileringselementen uh, in zitten. Die, uh, uh, die we gebruiken, om daarmee hetgeen wat de firma staat. Het is Kijk, als ik... Er is Als ik het ik, ik, ik, ik, ik, ik zou ook iets anders kunnen doen. Als ik naar de begroting... De minister en ik... Als we naar onze begroting kijken... Dan staan op nul. Dat is goed. Geest... Uh, staat fijnlijk op nul. Dus dan had ik ook kunnen zeggen... Nou ja, hij staat op nul. Uh, aan het eind uh, staat hij nog steeds op nul. Dus wij hoeven op zich niet te bezuinigen. Uh, ja, dan, dan kun je ook gewoon achterover zitten... achter en toe een lint knippen ...en zeggen dat je weer wat gaat uitvoeren. Alleen dan heb je ook de tools niet. Wat wij dus hebben gedaan is zeggen: we willen de agenda van vier jaar uitgevonden. De minister heeft ook op haar al een aantal zaken, van MBO en PO, die ze wil gaan doen. Daar hebben we dus echt middelen voor nodig. Die krijgen we niet van de minister van Financiën, want die moet 18 miljard bezuinigen. Die moeten we in onze eigen begroting zoeken. En die trekken we daaruit, waarbij we de nadruk nu leggen op live studeren. Want het andere alternatief was in brede zin, een sociale instelsel. Uh, dus wij hebben met, met name de langste leerlingen neergelegd en dus niet uh, de bredere financiering via de sociaal instellingen. Mm. Dat is de keuze die gemaakt is. Maar dat betekent dus wel op het moment dat ik met probleem volgende andere er zo lang gestudeerd had, al die mooie plannen niet door hadden kunnen gaan. Want u kostte me nu met uh, het geld dat ik straks ga betalen. Ik vind de plannen heel erg mooi. Dat de, de, dus gaat uh, heel goed dat dus op een gegeven moment als mensen investeren in hun toekomst door andere dingen aan het studie te doen, dat ze dan op een gegeven moment ook meer moeten bijbetalen. Het enige probleem waar ik zelf in zit, is dat ik nu geen keuze meer heb. En de enige die ik dan heb, is dus doorgaan en stoppen. Maar stoppen in niet bij aan de kennis economie Dus als ik kijkt doorgaan, kan ik alleen maar. Extra bij gaan betalen om het af te kunnen maken. En dan vraag ik me wel af, dat wordt er niet over een keer gegeven aan de lokaalregeling op de universiteit. Want ik had het raar kunnen zijn als jullie niet geweest waren. Waardoor je iedere keer weer niet verder mag, omdat je met één of twee vakken niet haalt. omdat je ook twee studenten, het zit voor weken tijdens de colleges, krijg je op, en het toch niet haalt. Ja, dat werkt wel frustrerend. Maar je komt niet verder daarmee. En uiteindelijk lopen die vertraging op. En het moet je wel van mij betalen. En je vindt niet meer de kwaliteit die vervolgens uit het onderwijs getrokken wordt met wat jij hebt betaald. Maar je, je wilt niet zeggen dat het feit dat jij die vak niet gehaald hebt, dat uh, de schuld van de universiteit is? Ja. Nou, dat is niet. Als ik de vrijheid de of de docenten dat te verbeteren, dat zij fouten maken. En vervolgens zou je dat vak niet, dan ik wel begrepen aan de nou, als jij het beter weet dan een docent, het helemaal vrij zijn die met je vang We hebben het <Adjust> eh, ergste gemoeden over de vak ja, eh, eh, dat wil, dat nou, het vak, overigens. Kijk, er zijn situaties op universiteiten echt het hebben, echt En daarom hebben we ook echt de universiteiten aangegeven dat we nog echt nog een aantal zaken fundamenteel moeten veranderen. Alleen dat gebeurt ook niet vanzelf. Uh, omdat wij ook zien, want om HBO's HM is dat het meest hand. Uh, of we niet allemaal over dezelfde kanseren, maar dat zou uh, ook in Holland en, en, en Stemmen iedereen de kant kunnen lezen. Uh, op onze tijdjes zien we ook uh, helaas tekenen dat het niet altijd vanzelf uh, goed komt, daarom uh, ik we afgeven dat het accreditatiestelsel rond toezicht en rond alle veranderingen die we willen aanbrengen, dat, dat, dat, dat willen we met name doen om de en in het hoger onderwijs te verbeteren. Uh, dat zou ook inhouden dat de flexibiliteit richting de leerlingen zal toenemen. Dat klopt. En het punt is, uh, en dat is, er is altijd een soort van visueuze uh, cirkel of kip-en-eind uh, situatie, of hoe je het ook wil noemen. Dus je moet ergens beginnen. En uh, uh, uh, dus je, je moet een maatregel nemen die pijn moet, die ook geeft hele toe. Ook voor de zittende studentenpopulatie natuurlijk uh, uh, uh, elementen heeft die, als ik namelijk dat het geld zou zitten. Uh, dan zou je die misschien wat geleidelijker laten landen. Maar dan kom je er weer niet toe aan het beleid wat je het verder het, het belangrijkste vindt. Dus het is een keuze die gemaakt is. Nee, het nee, is geen welkom. Het uh, punt is, wat, wat je wilt, is je wilt het beleid ter verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs zetten en inzetten. Daarvoor moet je middelen vrijmaken. Om die middel vrij te maken, want ik, ik, ik, kan, ja, ik kan aan Jan Geet gaan en zeggen joh, ik uh, vind jou waar, vind je mij ook aardig ik vind er een paar miljoen bijleveren, uh, dat, dat gaat, gaat niet werken. Dus je moet in je eigen begroting zoeken naar midden. En dat doet betekent niet pijn omdat het logische begroting is. Want in alle scenario's waarbij je een, wat ik dan noem een zachte landing uh, gaat doen, wat we in het verleden altijd hebben gedaan, dan, dat, dan kun je pas ook het beleid ter verbetering inzetten, ...als opbrengingen uh, gegenereerd worden. En vind nee, de situatie de van het onderwijs... Nee, ja, nee, sorry, dat kan ik niet te laten. Ik ga ja, maar onderwijs. Nee, de maar ja, onderwijs, nou. ik... straks, in de situatie van het onderwijs... ...de dat we snel doen. Maar weer... ik denk dat hij... Ja, maar... de kruis is... De kruis is wel... ...dat je... Ik snap net dat jij zegt van... ...ik ga die kwaliteit ook graag beleggen. En dat snap ik. Maar ik wil er graag voor zorgen dat we in ieder geval niet over vier jaar met een volgende student zitten die zegt, ik had ook graag die kwaliteit van het mogelijke willen hebben. We moeten die, die wissel nu rond gaan zetten en dat doet ook bij overzicht in de populatie. Dat, dat moet ik mij uitleggen, want dat is namelijk zonder school. Dus er zijn geen uitzonderingen? Er zijn geen uitzonderingen in de zin van. Ja, op die boeteregel? Uh, nee, alleen geen ik Mag ik daar ook over? Dus als je, je langdurig ja, ziek geweest nou, we bent... Nee, die er klaar? het even keer de lijst. Ja, ik heb een... Ten eerste mijn vraag, uh, hoe definieert u precies een lang Als ik vijf jaar over mijn bachelor ben over een master, ben ik in principe ook in zes jaar klaar. En daarnaast, uh, leuk dat u het rechtsgelijkheidsbeginsel uh, aanhaalt. Ik denk dat wij hier met meer van de zaal straks tot onze 75ste of 80ste mogen doorwerken, omdat de AOW onbetaalbaar wordt. Uh, uw generatie maakt nog steeds heel erg leuk gebruik van hypotheekrente aftrekken die uh, de huizenprijzen kunstmatig hoog houdt. Uh, waarom worden wij zo onevenredig hard geraakt? Omdat dat soort uh, regelingen voor ons straks ook niet meer zullen gaan gelden. En nu al uh, uh, met deze regeling gepakt gaan worden. Ja, dat is precies de reden waarom ik heb uh, gezegd: ik ga niet de generatie na jullie ook weer extra op, uh, op We beginnen dus nu. Maar wat doet u met uw eigen generatie? Ik bedoel, nogmaals, hè? Ik ja, nee, kan niet met terugbreker kracht mijn eigen... De... Oh, al wel. De... Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, maar kijk, u ook een partij claimt hè, van de, met ons betaalt u zelf de, de rekening en met de Partij van de Arbeid of met de SP uh, betalen uw kinderen uh, de rekening. Ja, maar oké. wij betalen de rekening ook, want wij hebben in de toekomst geen uh, recht meer op die, die regeling. Ja, maar je kunt wel uh, ook naar de andere kant kijken. We kijken we kunnen... Ja, dat kan ook, maar. Ja, niet, heel <lacht> ik ga het net al aan Ik doen bij de definitie. We kunnen ook niks doen. Ja, dat, is, dat is alternatief, schuiven we het op. Daarmee uh, kunnen we niet de verbeteringen aanbrengen. Of we moeten extra geld uh, uit de, de algemene begroting halen. Dat leidt weer tot de vergroting van de staatsschuld. En die betaal je ook gewoon uh, in de toekomst. De betaal je jouw generatie, eens, ook, mijn, sorry, de, de er, je betaalt mijn generatie. Ik zal toch mijn steunen te zullen wat we Maar je bent nu onevenredig ja. bezig met de populaties in de samenleving. En dat is waar daar geeft je het op hoeven, daar geef ik genoeg mee omdat onze generatie nu onevenredig gepakt wordt. Omdat wij straks uh, AOW-leeftijd hebben, wat ik net zei, dat wordt dat dat geld dan niet meer ons. Maar uw generatie zit daar gewoon nog lekker in. En, en gaat lekker feesten. En zuipt zich het weekend en moralisering. Ja. maar. me zeggen. Laat me dat wat, ik, ik onderdeel als voorbeeld al het, de, de VURG. Dat is nou een klassiek voorbeeld hoe je naar mijn mening het dus niet moet doen. Dat is namelijk gekozen voor een klassisch uitgroeimodel, uh, waarbij alles zittend wordt gevrijwaard en alles wat volgende generatie, ook mijn generatie, uh, want ik zit net op de verkeerde kant van de streep, kan ik jou vertellen van allerlei deze leukheid, uh, uh, uh, aan de beurt is. En je zult dus ook voor oudere generaties in Nederland maar als dat los van deze maatregelen, dat zit veel meer op zaken rond AOW en dergelijke, zul je uh, een bijdrage moeten vragen. Want anders loopt het, uh, uh, de rekening enorm op, want daar heb je gelijk in, voor een specifieke groep. Want als je kijkt naar uh, de hele financiering van onze rijksbegroting, dan heb je het over onderwijs, dan heb je het over zorg, dan heb je het over uh, uh, de sociale zekerheid, uh, uh, dat soort zaken. Uh, de beroepsbevolking wordt uh, uh, in mijn en jullie generatie, veel kleiner, dus de komende jaren, de komende 20 jaar, eh, is dat het grootste probleem. Dan kun je zeggen, mijn probleem met de AOE is groter dan niet van jou. Want als jullie aan de beurt zijn, dan, uh, dan, dan hebben we weer een, uh, een uprising in, de, in, de, in het percentage van, uh, van, de, van de beroepbevolking of van een aantal mensen wat in de AOE hangt. Uh, mijn generatie is echt los. Die hebben namelijk uh, de situatie dat als wij in de AOE gaan, heb je in verhouding de laagste uh, percentage terwijl het percentage bruikbevolking ten opzichte van het hoogste percentage niet werkende, wat het zij in de zorg, het zij in de AOW uh, uh, of andere vormen van sociale zekerheid zit. Hoe kleiner het percentage werkende, hoe groter het percentage feitelijk wat zij aan belasting moeten gaan betalen om de het de recht te kunnen betalen. Uh, dat is een enorme crux. dat is, dat, dat is eigenlijk het vergrijzingsprobleem. Uh, uh, en daar gaat dit kabinet, dat is een van de redenen waarom wij zo voor willen ingrijpen omdat de rekening naar de toekomst toe, gewoon wel onbetaalbaar wordt. Zeker voor, voor mij en zeker voor jullie generatie. En als we dat dus nu niet doen, met alle onpopulaire maatregelen die erbij zitten, dan zal de rekening voor, voor de mensen hier allemaal in de zaal alleen nog maar veel groter zijn in de toekomst. Vind ik dat leuk? Nee, ik heb niet voor een boodschap verteld hier dat het allemaal paardje vrij waar en goed komt. Maar zo is het dus niet. En dus willen we, die, die, die scheefheid in de bevolkingsopbouw die er is, dat het nou eenmaal een gegeven is, kan moeilijk zeggen als u 88 wordt, dan, uh, dan gaan we preventief euthaniseren. Want dat lijkt me toch niet helemaal aan de bedoeling. Dus willen we. een definitie van een definitie ja. naar de landschappen. Mag vijf jaar bachelor in een ene wel, of is dat ook nog steeds. Ja. Right? Maar willen we dus die generatie uh, uh, solidariteit die er is, in stand dan zullen we nu dus moeten ingrijpen. Want anders gaat precies gebeuren wat jij aangaf. Dan krijg je een strijd tussen generaties die heel ongezond is. En dan krijg je een situatie waarbij uh, jullie. En mijn generatie, zeg maar, 40 en jonger, die generaties die gaan enorme maatschappelijke lasten krijgen. om het hele sociale zekerheidssysteem, het hele gezondheidssysteem te kunnen financieren. En dat is hetgene waarom we nu moet moeten En dat is waarom we doen wat we doen. En nogmaals die definiëren, Vijf jaar bachelor in je Oh, Het is gewoon heel simpel, het is beide keren plus één jaar. plus één. Mag ik hem dus niet lezen? Nee, je mag hem lezen. Dus nee, okay, nou, ja, ja, ik ben ook heel erg benieuwd, weet u wie er is? Heeft u daar een goed beeld van. Ik weet niet per individu wie langstleerder is. Nee, maar goed. veel Mensen het inderdaad op fruiten en alleen maar drinken. En... We hebben een dikke 60.000 mensen die uh, voldoen aan de criteria van langstleerder in Nederland en die worden kostend in het macrosysteem voor 7.000 euro, is 7.000 euro en zo. Wat we de Zijn er geval ook studenten? Ik heb juist uh, bijgedragen aan de kwaliteit van het onderwijs, door bestuursjaren. Ik ben zelf nu voor het adviseur van de raad van bestuur van het universiteit. Mm -hmm. uh, dus Ik hier ook met zuid ura Dat soort dingen zijn niet juist dat de langste En dat die daarop afrekenen. En... De, de grootste groep langste zijn de mensen die uh, van een, een, een MBO of HAVO een kroonduizend een, een doen op het uh, HBO. En uh, dan meteen doorsluit naar, uh, naar het WO. Daarom kan die route ook, uh, dat is ook een van de potten die we hebben, daar gaan we op knijpen. Het zou geen recht meer zijn. Want als je een, een duizend hebt dan een ABO, dat je automatisch uh, het WO in kan, dat is de grootste groep. dat heeft niets te maken met uh, bestuursjaren enzovoort. Verker nog, als je kijkt naar de afdeling uh, uh, uh, extracurriculaire activiteiten, of het nou eens bestuursjaren of, of, of in, in een bedrijf of wat dan ook, die groep uh, uh, uh, scoort. Uh, relatief goed. Uh, studenten uh, die lid uh, zijn van een uh, vereniging over het algemeen studeren sneller af dan studenten die geen lid zijn uh, uh, uh, van een vereniging. Dus uh, de, de koppeling dat je, uh, omdat je extra curriculair aan de gang bent, automatisch tot lang studeren uh, wordt, uh, dat is volgens mij afgesteld, dat, dat weet ik wel zeker, is absoluut niet het geval. Dat, dat zijn studenten als ze het er echt naast doen, die echt wel interessant zijn voor, voor, voor het bedrijfsleven en daar ook weer alle profijt van hebben in hun verdere uh, loopbaan. Dus ik, ik zie daarin geen reden om dat, uh, om dat uh, een extra uitzonderingsgroep te maken, al was het alleen maar om het bij te definiëren is, wat is een bestuurder? Ik wil nog één vraag over dit onderwerp, dan wil ik nog naar volgen. Um, middag, oh, misschien We je de meer tijd nog alleen meteen doen. Ja, <laughs> dan heb ik ook de tijd. Misschien aan het eind nog wat extra tijd over hebben. Uh, u heeft in het verleden aangegeven dat parallel uh, met het harmonisatie-arrest niet getrokken kan worden... het parallel met... Het harmonisatie in getrokken... 1980, ha ja. dat die niet ja. getrokken kan worden. Maar um... in het rapport, of het wetsvoorstel, zoals die er nu ligt, in de nadere toelichting, wordt er verder niet ingegaan op het rechtszekerheidsbeginsel. En de toetsingscriteria die, die uit het arrest voldoen getrokken kan worden, staan nu dus wagenwijd open. Bent u niet bang dat deze hele bezuinigingsmaatregel uiteindelijk juridisch dus niet haalbaar is? Nee. Uh, mag ik daarbij ja, voor de andere recht oomwerken dat er veel rechtskleren zijn die aangeven dat het tegendeelbaar is? Ja, dat hebben we gezien. Okay. Uh, kijk, uh, als de harmonisatiewet heeft bij de Hoge Raad, uh, heeft het ook gewoon gehad. Dus uh, uh, dat element vergeten veel mensen. Het is door een rechter, lagere rechter verworpen. En het uiteindelijk vonnis is het van gehouden. Uh, ik zou ook weer een... een, een, een uh, voorbij komen dat het feit dat wij geen, uh, in het rechtverstel geen overgangstermijn hebben ingebouwd dat dat grond zou zijn voor een rechter om te kunnen uh, toetsen aan de grondwet en daarmee uh, dit uh, te kunnen verwerpen. Ook dat is niet juist, omdat wij in het rechtverstel expliciet ingaan op overgangsrecht, alleen ook aangeven in, de, in, het, in het post waarom we geen overgangsrecht toepassen. Daarmee. Naar uh, onze mening, maar goed. Uh, uiteindelijk is het altijd aan de rechter. Uh, dus ik kan niet zeggen dat het 100% overweeg, want dat weet je nooit. Maar onze inschatting is dat we uh, uh, juridisch uh, goed zeggen. Maar uh, heel simpel: eerst moet de Tweede Kamer nog, de Eerste Kamer moet, uh, moet, uh, moet, moet toetsen. Uh, en dan pas om je even de juridische uh, situatie. Uh, maar onze mening houdt stand bij de Waarom heeft u dat niet naar de toekomst al in de Het staat in het nadelig op wat we geschreven hebben over het advies nog en dan gaan we erop? Ja, er zijn een aantal alternatieven ook, hè, uh, sociaal leenstelsel, u nou, bent dan voor de, voor de boete. En dan nou hebben we net al gehoord, ja we kunnen eigenlijk de langsturen, kunnen we niet goed definiëren. En ik hoor heel erg sterk van, nou ja, ik heb nu meer geld, dit geld moet naar een keer een potje, dat moet bezuinigd worden. Dus laten we dat aannemen. Laten we daar nu even niet over iets zeggen. Oh, de langsleden kan ik heel goed definiëren. Maar laten we de meerwaarde van langsleden. Dus je hebt een groep studenten die misschien een meerwaarde heeft en een goede rechten heeft om daar overheen te komen. En een groep niet. En nou, laten we aannemen dat, dat die bezuiniging toch moet plaatsvinden. Kun je niet gewoon kijken naar nou, hoeveel moet zo'n uh, korting of student opleveren op jaarbasis? Hoeveel studenten hebben we in Nederland op jaarbasis? Deel het door elkaar, dan moet dat bij het geld erbij. Waarom wordt zo'n alternatief niet besproken? Omdat. Uh, uh... Dat is natuurlijk is besproken, kan ik je zeggen. Uh, en dan kom je op een situatie waarbij je een generieke collegeldverhoging toepast voor alle studenten. Dus ook de studenten uh, die, uh, uh, zou ik maar zeggen, keurig uh, binnen termijn af te leren. En uh, het is een politieke keuze geweest uh, om te kiezen voor de groep die lang leert. Dus de groep die binnen uh, uh, het jaar Overschrijding blijft, die vrij waren van een bewuste keuze. De groep die er overheen gaat, dat is de groep die uh, wordt aangepakt. Met name ook omdat we, uh, uh, dat is ook je probeert, in de hoge onderwijs er ook, er, er in Nederland, ook dit willen inzetten als middel om het studierendement te verbeteren. Het studierendement van Nederlandse studenten is gewoon laag. Ook dat is, is wat met deze maatregel wat, wat uh, bereikstellend. Ik was net bij de Rottermaat, even op bezoek uh, voor account aan, aan, uh, aan uh, deze discussie. Uh, en het is nu al opvallend om te zien uh, dat het aantal uh, mensen wat uh, langjarig in een studieproject zit, allemaal uh, beter zijn uh, om af te studeren. Dus het, het lijkt zich, uh, wat bedankt op zo'n effect wel, uh, wel te hebben. Ja. Krijgt u toch geen geld? Of niet het beoogde bedrag? Uh, en dat is ook de vraag die net werd gesteld. van Waarom wordt er niet gekeken naar een maatregel wat op de lange termijn gaat werken? Want uh, er is berekend, sociaal leenstelsel, of in elk of niet, en uh, wie wel of niet, maakt niet uit, maar het zal 800 miljoen, of ne nee, Ja, miljoen dat of beter. Ik de of van, van wat je doet. En de Als master, de of... de master ja. wordt het al ingevoerd. Dus ja. dan vind ik het raar dat, uh, dat er niet naar de bachelor wordt gekeken. En daarnaast ben ik ook benieuwd hoe het, uh, het bedrag wat straks bij de master uh, wordt opgewoest door de masterstudenten om uh, te lenen, hoe dat geld wordt ingezet, want daar heb ik het kabinet nog amper over gehoord. Nou, dat worden. zet dit kabinet niet in, want de opbrengst van de sociaal leeftijd in de masterfase veel vallen in de volgende kabinetperiode. Dus die staan wel uh, als, als plus in de, in de lange termijn uh, opbrengst van het rij. Maar het zal een opvolger van, van mij zijn die uh, uh, mag uh, aangeven waar het aan besteed uh, gaat worden. En waarom wordt dat niet meteen dan gekoppeld aan het onderwijs zelf? Dat het weer terugkomt. En het gaat natuurlijk terug het onderwijs. Dus het staat uh, in de onderwijsbegroting uh, uh, wel als plus structureel. Alleen de, omdat je ook hier een vertragend effect hebt, uh, zullen de opbrengsten pas uh, een slag krijgen in de volgende En ik, ik vind het nog vergaan als ik nu al ga zeggen wat mij ook Ja, maar het staat, staat wel vast in een potje over onderwijs. En het gaat niet meer naar basisonderwijs. Ja, het staat, het staat aan het aan nu. Nee, het, of, het staat nu uh, uh, heel duidelijk in de. In de uh, uh, het, is, het, is een, het is een ruil. Sociaal instand opbrengsten. Lage fase. Onderwijsvergunning. Uh, blijft in de, de, de, de onderwijsbegroting. En het gaat dan dus ook tot een plus leiden. Dat is ook waarom je een lange termijn plus krijgt. Dat is ook een combinatie, met je hebt die met name in het begin ontbreksten hebben. En later, je de maar houden je te lager. En de masterfase, zoals je al heeft, dat heeft precies de omgekeerde beweging Waardoor je een soort van uh, uh, uitmiddelende lijn krijgt. En hoeveel mensen er? Nee, dat kan ik kan niet. Al laatste dagen vinden we daar gaan. Ik, uh, ja, nee. Oh, nee. Ja. We ja. ja. zijn hier heel goed Ja, Nou, eigenlijk wel. Nou, we. Dankjewel. Mijn zei het net ook al. Wat, waar zijn de uitzonderingen voor deze regel? En u zei dat geldt alleen voor gehandicapten. En nu vraag ik me af: wat zijn gehandicapten? Ik ben ik was nog niet uitgevraagd Ik ben een jaar lang. Ziek, maar ik ben zelf een jaar lang niet in staat geweest te studeren door ziekte. Ik ben daarvoor wel recht op een jaar lang extra studiefinanciering, wat natuurlijk hartstikke mooi is, en ook volledig terecht naar mijn idee. Maar straks dan moeten dus mensen die chronisch ziek zijn, die gehandicapt zijn, die misschien een kind hebben om voor te zorgen. Die moeten straks na vijf jaar ook extra gaan betalen. Terwijl u net zegt, want de keuzes die je kan maken, die kunnen nooit zo'n impact hebben op je studie. Dat, dat je langer dan zes jaar studeert. Maar niet iedereen kiest ervoor om langer te studeren. Want er zijn ook mensen die het gewoon overkomt. En je kan niks doen aan de chronische ziekte. En waarom? Want deeltijd, Deeltijdstudies worden straks ook niet meer. Mag je ook maar zes jaar overdoen. Wat natuurlijk heel bijzonder is, want een deeltijdstudie is niet voor niks een deeltijdstudie. Ik beide zaken. Dus, uh, als jij een jaar extra studiefinanciering krijgt, uh, krijg ik ook een jaar extra in de last. Want die komt er één op uh, één. Dus We hebben in Nederland gedefinieerd uh, uh, uh, uh, de dat groepen chronische en gehandicapten, waarbij sprake is dat we een handicap inkunt heeft op studiegedrag, uh, die krijgen een jaar langer studiefinanciering. En dan diezelfde groep krijgt ook een jaar langer. Uh, is... uh, voor uh, voor, uh, voor uh, een langsdelenmaatregel. Die is één op één gekoppeld. Want ik krijg dat niet. Ik heb daar met mijn studenten aan de hand van. Dan heb je ook een jaar gestuurd inzien gekregen. Dat heb ik wel degelijk. En die ja, heeft, je en hebt gestuurd inzien gekregen van de universiteit? Van de gang van het duo. Nou, dan val je onder de ene regeling. Nou, dat is zo'n geval. Waarom ze 3000 euro vandaan? Waarom hebben ze 3000 euro vandaan? Dus dat is gewoon heel simpel. We hebben in de definitie van langsdelen. Eén uh, uitzondering, dat is het voor hen bekeken, een gehandicapte regeling. En die is één op één, geen, geen verschil, okay, ben doorgetrokken aan de actueers. Dus daar kan geen discussie over uh, al zijn. Uh, dat is de groep waarvan wij ook zeggen, uh, door een fysiek ongemak, uh, uh, niet, niet door hen te beïnvloeden. Uh, en daarom hebben we ook de studie en één op één opgetrokken. Uh, de tweede vraag, moet uh, ik even weer vragen over de deeltijdstudie. ja. Uh, daar hebben we naar zitten kijken. Want, uh, hoe gaan we daarmee om? Twee dingen erop. Ten eerste, uh, als we kijkt naar de gemiddelde uh, studieduur van de deeltijders, uh, die is op het BO, uh, die ligt sneller achter dan een uh, voltijds En het HBO uh, uh, uh, net een, een maandje langer dan de gemiddelde voltijdsstudent in het HBO. Dat is voor ons een reden geweest, we nou, hoeven die groep niet uit te Ook omdat er nog een tweede uh, belangrijke element aan zit. Als we de deeltijders hadden uitgezonderd, uh, ...dan uh, denk ik dat we heel veel deeltrijfstudenten hadden gekregen. Uh, uh, uh, en daarmee uh, had ik het ook geen regeling kunnen, kunnen instellen. Dus dat zijn de twee mensen die, die daar een rol in speelden. En dan ging het voor iemand die... Ik schreeuwde, ja. Ja. waar, waar moeten 3.000 euro vandaan komen? Want uh, ja, de meeste studenten hebben een bijbaantje. Die dienen daar niet ontzettend veel mee. We hebben het niet altijd gedaan. Als je rijke ouders hebt, nou, dan is dat heel erg mooi meegenomen. Maar als je langs de dit wil, papa en mama misschien nog wel eens de knip dicht doen. Uh, vraag niet tot uiteindelijk vandaan, of we mogen het lenen bij het DUO? Het gelezen geldgebied uh, valt ook hiervoor, dus we lenen bij het DUO, of zo maken via bekende aflossingsprogramma. Een, een, van de, een van de redenen waarom dit ook is ingevoerd, is omdat we, of een van de argumenten die ik vaak hoor, is omdat we juist willen dat studenten niet al te veel lenen en dat ze niet te hoog in de schuld raken. Ik weet niet dat, dat we argument vandaag maar ik hoor het vaak. Er is ook een brief geweest van studenten die uh, er al gaan bijlenen en uh, dat en, het ze zelf zo hoog Er is een brief geweest van al studenten, die hebben jullie waarschijnlijk ook ontvangen, van pas even op met, uh, met te veel lenen. Uh, maar die ging maar over een specifiek element, namelijk uh, dat uh, helder werd dat heel veel van de leningen die studenten aan konden gaan, er gingen niet zitten in studie. Of in facetering van de studie, waar die gingen in zijn zaken zitten als wereldreis, uh, een nieuwe stereo, televisie en dat soort zaken. Daar vind ik de van. Maar dan, dan de eigenlijk, de als ik mag concluderen, is het gewoon schuiven met geld. Want ja, ik leen die duizend euro bij ik betaal het later makkelijk terug. De overheid heeft een, uh, ja, een, een tekort op de begroting, nou, dan halen we dat bij het duo weg. Nou, ik vind het geen probleem, hoor. Dus moet, uh, uh, de, de beste investering die je kunt doen is, is, een, uh, is een studie. Uh, uh, en, en lenen bij het duo. En wat wij als wij als regering, en wat bij, en wat regering uh, doen is faciliteren dat je uh, op die studie te kunnen doen, ook inderdaad kunt lenen bij, uh, bij het duo. En als je dan later een, uh, de goede baan hebt die je uh, over het algemeen past bij uh, je bij studie. Dan uh, kun uh, nou, eh uh, ja. je die ook aflossen. Het lijkt ons een prima systeem. beetje een beetje een beetje een beetje een de een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een Het een de een beetje een beetje een beetje een eigenlijk een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een ziet u daar iets, iets van in, hoe, hoe gaat u aan? Ja, oké, dat is uh, totaal niet wat anders van gekocht zijn. Nou uh, kijk, wat het lijnende principe is, wat wij als kabinet hebben afgesproken en wat de minister ook heeft, uh, heeft uh, uitgedragen, is dat het helemaal niet gaat om school zwart, wit of gemengd is, het gaat om of school goed onderwijs heeft. Dus Wij willen af van de focus van uh, we moeten met bussen gaan rijden en leerlingen gaan wekken en dat soort zaken waar we naartoe willen, is gewoon zorgen dat scholen kwalitatief eh, goed onderwijs eh, bieden. Eh, we willen ook veel meer gaan eh, kijken of we kunnen de kosten op basis van leerwinst. Eh, ik heb ons aangegeven dat eh, een, een zwarte school in eh, Nijmegen nou, eh, meer leerwinst eh, kan brengen met leerlingen dan een gymnasium in, nou, wij we dus nemen, eh, Driezand. Uh, en, en, en dat element is het belangrijkste. Uh, goed onderwijs bieden en niet kijken naar uh, wat dan de samenstelling van de school. Want uiteindelijk is het de, de kwaliteit van het onderwijs wat die leerlingen het opstapje moet brengen naar een, een, uh, uh, uh, een hoog krachtje op de maatschappelijke ladder. En dat, dat, dat geforceerd mengen van scholen, wat we jarenlang hebben geprobeerd te doen, uh, dat hebben wij al leidend in het kieper we gaan Dit Meer specificeren van de studie bepaalde plekken. Onderscheid maken. Commissie Durman, u gaat wel aan. Kun kunt er wel iets meer kort over vertellen? Van hoe daar precies van nou ja, euh, dat zal een aantal, een beetje veel, maar dat zal een aantal dingen inhouden, een nieuw kosting systeem, waarbij kinderen euh, uh, op basis van kwalitatieve elementen wordt betaald uh, aan universiteiten in plaats, en hoogscholen in plaats van nog op basis van de leerlingen. Het ja. uh, dat zal prowiel zijn, waar hier op welke uh, resultaten weet je, daar weet boeken. ook nog wel blijven voor in de verkosting. Iets wat, wat uh, uh, we hebben nu een vaste voet is wat in de bekosting van een aantal universiteiten uh, die ook, uh, uh, nou ja, op uh, heel veel historie is gebaseerd, maar niet meer op heel veel objectieve premies. Ook daar zal al uh, uh, gekeken worden hoe dat, uh, hoe dat uh, moet worden uh, uh, gedaan. Uh, dan uh, uh, daarmee krijg je al een, een, een focusing van universiteiten op bepaalde en ook zo op bepaalde uh, op bepaalde gebieden. Uh, wat we ook zullen doen is dus mm -hmm. te proberen te druk op een aantal inleidingen, dus wat ik allemaal aangaf in mijn inleiding er moeten veel bredere bachelor's komen waarmee de specialisatie bijvoorbeeld echt in de masterclass komt, overigens willen we ook dat de wo bachelor, dus de universitaire bachelor, een, een civiel effect gaat krijgen dus dat je ook na een wo bachelor kunt kiezen van nou ga ik meteen de master doen of ga ik, wat je in heel veel andere landen ziet, eerst een paar jaar werken en dan alsnog de master doen, ook dat uh, zal er uit, uit voort uh, moeten komen uh, en uh, wat ik ook wel even inleiding gaf, op het HBO zul je veel meer moeten differentiëren naar de verschillende uh, groepen die daar de aan deelnemen. Uh, een NBO is niet gelijk aan een En een HBO is niet gelijk aan een VBO. Daar moet je ook veel meer maat gesneden trajecten voor maken. Ja, je moet vragen over de beposting van de master, want de VVD heeft plannen om. Uh, die door het bedrijfsleven te laten sponsoren, zoals bijvoorbeeld als de Engie Academy. Ja. Um, hoe garandeer je dan de objectiviteit en de van de universiteit? Om dat toe, toe te lichten, mag een, uh, een student politicologie een negatief rapport schrijven over Shell, ondanks dat zij bijvoorbeeld een uh, student aan de rug wil uh, kosten? Nou, de, de scholarship uh, is gebonden aan de universiteit. Uh, dus niet dat het bedrijfsleven een uh, faculteit uh, gaat bestaan. Nee, oké, maar. Ja, maar dat is wel een essentieel verschil. Ja. Want anders, als het op faculteitniveau zou zijn, dus er gewoon een bedrag aan de faculteit, dan, dan zou je in situatie kunnen krijgen. Want een student, uh, dan roept iets negatief, en bedrijf is volgens uh, niet blij mee. Uh, en dan staat het geheel ter discussie: nee, er worden studenten. Uh, eigenlijk wat, wat we, waar je naartoe wil, is dat, wat je ook in heel veel andere landen ziet, uh, investeringen van het bedrijfsleven in onderwijs en onderzoek in Nederland zijn eigenlijk heel laag. Uh, we klagen heel vaak over bestedingen aan onderwijs en onderzoek in Nederland. En dat, als je het internationaal vergelijkt, uh, zie je dat de overheidsbestedingen uh, aan onderwijs en onderzoek uh, in Nederland uh, op zich prima zijn internationaal afgelegen, maar de private investeringen uh, achterblijven. Private investeringen zijn bedrijven en zijn overigens ook, dus, ook uh, uh, investeringen door de deelnemers, dus de studenten in dit geval. En wat, wat wij dus ook zeggen tegen bedrijven is, eh, bijvoorbeeld de, de Shells en dergelijke, jullie willen bepaalde type studenten graag hebben. Eh, en dan kunnen wij wel weer een helemaal specifieke regelgeving op gaan zetten om te zorgen dat er net weer dat soort dat studenten aan het eind van de pijplijn eruit komen. Oh, mooi, mooi nee, wij verwachten veel meer bedrijven die specifieke vragen hebben, dat zij ook faciliteren dat studenten die zo'n studie willen volgen, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, uh, uh, uh, offshore techniek of, of, of uh, uh, uh, uh, uh, boren-techniek uh, dat die door uh, betreffende bedrijven via een worden wordt gepromoot om dat te gaan doen. Daar zitten er vaker vast. En de, de constructies zijn nog wel bekend, bijvoorbeeld in de. In de, in de uh, uh, de aviation industrie wil de nul uh, als je piloot wil worden, wordt vaak studie betaald door een werkgever bij zoveel jaar, uh, dan moet uh, moet, uh, uh, moet blijven werken en daarna ben je vrij uh, om te gaan. Dat soort constructies zul je veel, uh, veel meer gaan zien, maar dat is aan het individuele student. Het is dus nooit een opleiding. Oké, okay, dus de, de onderwerp de van master zullen de nooit meer worden door gedraaid? Nee, want de master moet uh, uh, gewoon geaccrediteerd en gepoest worden. En die markt moet losstaan van het, wat, uh, wat uh, het bedrijf wil. Het bedrijf heeft alleen zoveel toegevoegde waarden in de markt, De studenten wil sponsoren die die markt gaan volgen. Ja, ja. Dus niet hier, de ja. en dan. Dus, eerst hier, en dan. Oké, ja, ik had even een vraag over de, de, de uitvoering van de agenda van uh, Commissie Veerman ten opzichte van de 370 miljoen die nu vrijgemaakt wordt. Uh, de commissie-firma gaat met name over het hoger onderwijs. Ja. En uh, kunt u gewoon aangeven welk percentage van die opbrengst van 370 miljoen nu echt uit, uh, uitgegeven gaan worden aan de uitvoering van de commissie-firma? Als je kijkt naar. Uh, dus buiten, en... behalve het MBO en basisonderwijs, ja, ja, ja, ja. Als onderwijs. Als je, wat ik even 2015 ja. neem was het laatste jaar van deze, deze KW-periode, dan is er, zit er een min 10 miljoen op die 370 miljoen. Dus nu niks. Nee. Nee, ja, dat is het. Nu niks, bedoel. Nou, nu gaat van die 370 miljoen ja. gaat niks terug naar hoger onderwijs. Nee. Uh, en het wordt omgebogen naar. Nee, de, de rest van het onderwijs. De 370 miljoen gaat dit jaar in. Althans, hmm. uh, ja, nog even een moment metrecht. Niet belangrijk. Uh, de, de 370 miljoen gaat nu in. Uh, dus de eerste de inkomsten zitten in, uh, in het jaar 2012, 13. Hmm. Uh, daar wordt uh, naar toe uh, en dan van die eerste uh, gaat een aantal tientallen miljoenen, uh, maar lang niet die 370 naar, uh, naar uh, het hoger onderwijs terug. Uh, je houdt op even van het instellingsniveau, weet ik dat beter, op instellingsniveau heb je min 140 miljoen in 2012, uh, Min 70 in 2013 en dan uh, gaan we gelijk uh, uh, lopen. Dus je hebt in 2012, 2013 uh, heb je dus de min. Uh, en daarna heb je de plus en dan krijg je ook de financiering uit andere onderwijsvelden die erbij komen. We hebben de eerste twee jaar, ik heb dat, dat bekend. Uh, zit er niet? Dus, uh, tot volgende. Ja. Uh, een heel ander onderwerp. Uh, we zeggen Nederland Nederland andere methode top 15 minuten die te gaan uh, behoren. Er mag denk ik, ook wel geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het uh, onderwijs. Een van de onderwerp onderwerpen is gewoon nieuwe onderwijstechnieken en uh, e-learning. Dat is voor dezelfde en het is duidelijk voor veel of hier uh, aan de rug. Met uh, de rug, er zit in de ze willen vroeger nou dan krijgen we een video-college. Ja, in 2014 worden er 400 cursussen op uh, online verzorgd. Uh, dat is een bewuste keuze, want dat is namelijk de universiteit betaald. En bestaat dan 400 jaar. Het is verder niet een didactisch concept, maar het is gewoon een uh, activiteit. <laughs> mijn vraag is, leeft het in uh, of het het met een bepaalde ideeën om te zeggen, ja, iedereen in de universiteiten en hogescholen te, te stimuleren om dit in te zetten? Nou, hier uh, gaat een uh, uh, belangrijke rol spelen. Uh, een van de zaken die we. We ja. nou, het straks heel veel over generaties en, en, en financiering. Uh, een van de belangrijkste problemen die we hebben generiek in, in overheidsfunctioneren uh, uh, uh, is dat uh, de overheid steeds duurder wordt. En, en, en alles eraan gerelateerd, maar heel weinig productiviteitswinst uh, laat zien. Ik bedoel, in het bedrijfsleven is het gewoon dat stijging van lonen gepaard gaat met stijging van productiviteit. En de meeste stijging van productiviteit niet sneller dan de lonen, waardoor ze uh, uh, nog kunnen doorontwikkelen. In uh, het onderwijs uh, is heel weinig productiviteit, bijna nul productiviteitsstijging uh, uh, uh, geweest afgelopen jaren, zelfs decennia. Er zijn wel loonstijgingen en allerlei andere kostenstijgingen. Dus eigenlijk krijg je steeds minder onderwijs voor hetzelfde geld. En een van de middelen die je moet inzetten om dat te verbeteren is e-learning. Waarbij uh, uh, via het, het web, uh, via uh, uh, uh, uh, toepassing op, op het gebied van, van ICT, je uitwisseling krijgt van leerstof, ontwikkeling krijgt van leerstof, uh, uh, studenten. Uh, ...en docenten kennis ook veel beter ontsluit, en daarmee ook een productiviteitstijging krijgt... ...die er juist voor zorgt dat we een keer weer meer onderwijs krijgen voor hetzelfde geld. Want als die tendens van geen productiviteitstijging in het onderwijs, het geld wel over de zorg. ...maar in het onderwijs, het meest met nood, niet beter voor elkaar te krijgen... ...ja, dan, dan, dan, dan, een, dan, dan kom je uiteindelijk in het plaatje terecht wat geschet werd van wie betaalt de rekening... ...want de lonen stijgen door, maar nu heeft het twee jaar niet... Maar daarna wel weer. De kosten stijgen door, maar de productiviteit stijgt niet. En dan heb je als student weer uiteindelijk het uh, los. Kijk, een mooie uh, afsluit bij vraag tot zondag maar één vraag eigenlijk. Uh, hoe ziet u het onderwijs Vorig, over, zeggen, <lacht> met, voor over laten zeggen? 10 jaar, want jaar weten tien jaar is dat ook e-learning? Uh, wat kunnen we verwachten? Nou ja, uh, uh, ik denk uh, dat we over tien jaar zullen uh, van de techniek. Hier learning kan een uh, rol in spelen. Andere, uh, zullen we zullen verder toename zien uh, van de logistieke verbruik. Uh, ik denk dat wij uh, over drie jaar in de situatie zijn waar het aantal universiteiten in Nederland behoorlijk veranderd is. Het aantal HBO's. Uh, uh, uh, ik denk grote is geworden, omdat het een aantal grotere HBO instellingen denk ik zich opgaven klutsen. Dan moeten we wel de tijd leren of we dat uh, echt gaan doen. Uh, en, en een verdergaande specialisatie uh, uh, hebben gezien waarbij elke universiteit, elke HBO zich richt op specifieke vakgebieden uh, en daar ook, daardoor ook veel betere kwaliteit kan bieden aan de studenten. En dat betekent voor de student dat veel, veel studenten uh, verder weg van hun uh, uh, geboorteplaats, laat ik maar zo zeggen, woonplaats van hun ouders zullen gaan studeren, omdat ze niet meer naar de meest een hogeschool of universiteit uh, gaan, uh, maar naar de universiteit van keuze en die kan ook ergens in het land uh, uh, liggen. Omdat daar nou even een vakgebied wordt geboden wat jij graag uh, wilt. Nou, dat is een belangrijke ontwikkeling, denk ik die, uh, en Ik Staan nog niet op we niet op als, als we dit financiële... voor elkaar krijgen, dat is denk ik uh, de afgeving de rampbewaar om de top 5 uh, te gaan halen. Als we dit nou niet voor elkaar krijgen, dan, dan doen we op heel veel plekken, heel veel, za heel veel zaken, nou ja, alles klinkt wat negatief, maar niet, niet, niet uh, goed genoeg en je gaat alleen maar de top 5 als klein land als Nederland halen als je je focust op gebieden en daar dus de, de middelen ook, ook uh, zo optiep zo, zo, uh, uh, uh, mogen inzetten. En dat kan alleen maar op deze manier. Doen we dit niet, dan gaan we de top 5 niet halen. Maar wat is de termijn dan voor die specialisatie? Nou, die 10 jaar was wel mooi gekozen, want dat is ongeveer wel wanneer dat soort uh, beslag moet ja. hebben om er zijn uit te zijn. De komende jaren, daarom zei ik ook in mijn inleiding, dit gaat echt mijn uh, regeertemijn uh, uh, overstijgen. Uh, die wissel gaan we nu omzetten. En dan ben je over een jaar of, nou, acht à tien, dan moet het echt helemaal acceptief zijn. Uh, en is alles op de plek En dan kun je ook een jaar of een jaar of een van En dan zullen je opgevijven er ook zijn die weer nodig door een andere landen. Nou, ik wil je uh, van harte bedanken voor de aanwezigheid. Uh, goede vraag Mooi antwoord voor hè? Dat is een een Dat Dat Uh, ja, hier, de de Achmano, Vincent, uh, Vincent en die hebben we dan weer losmaken, Marco, Vincent, Vincent en zo, en Sandra. Hoi, Jasper. Hallo. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt.